Welkom terug bij de NCV, welkom in het tweede uur van Kazeluna. We gaan het hebben over water en watergebruik. De Nederlander gebruikt gemiddeld 126 liter per persoon per dag. Mijn vraag nu is, heeft u wel eens toe moeten kunnen met, laten we zeggen, een liter of vijf per dag? Heeft u dat wel eens gedaan? Hoe zag uw leven er toen uit? Was het eigenlijk prima te doen? Of was u dolgelukkig toen u gewoon weer water uit de kraan zag komen en in onbeperkte hoeveelheden? Je kunt bellen 0800-1121, 0800-1121, dat is de telefoon van Kazeloenen. Stuur onze mail, kazeloenen, Twitter ncv.nl, twitteren, of Dumos. en dan kom je in de uitzending. Ron, goedenacht. Dag Frank, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, water, vele weken ik heb ik geluisterd in je programma, want ik elke dag eh, wel doe, ging het ook over water. Toen ging het met name over de rivieren, toen ja. ik ook al bellen. Ik uh, denk, nou, nee, laat maar even wachten. Misschien komt het ooit nog een keer uh, te pas. En uh, ja, en niet dat onderwerp wat mij wel heel erg aanspreekt. Want? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik had, met, na, met de nadruk op verleden tijd, een vriendin in de Oekraïne. Mm -hmm. En dan zou je denken: in Oekraïne, uh, daar wordt uh, volgend jaar het EK voetbal gespeeld samen met Polen. Dat moet dan toch wel een, uh, ja, een, een normaal land zijn. Nou zat ik wel een beetje in het oosten van het land, moet ik eerlijk zeggen. Maar daar hebben we ook met minder dan vijf liter per dag moeten doen. En uh, ja, ik ben daar daar zes, zeven keer geweest uh, in de afgelopen drie jaar. En dan besef je toch eigenlijk wel uh, dat het voor ons hier in Nederland, en ook in andere landen natuurlijk, uh, wel heel erg makkelijk is om de kraan open te draaien. Om je tanden te poetsen, om koffie te zetten, om thee te zetten, om je eigen te douchen, om je eigen te wassen. Ja. Uh, terwijl je dat daar... Ja, ik heb daar echt met, min, ja, met min, minder dan vijf liter moeten doen. In het oosten van Oekraïne was dat... Hoe lang geleden praat je over? Uh, de laatste keer dat ik daar geweest ben uh, is uh, augustus van 2010. Dus een maand of zes, zeven geleden. Ja, niet echt lang geleden. Um, want daar bestaat helemaal geen, geen, geen, geen stromend water. Jawel, dat is er wel. Uh, maar je moet je voorstellen dat, dat in het, in echt in het oosten van, van de Oekraïne, dus echt tegen, uh, laat maar zeggen, ja, Rusland aan. Het ligt, ligt een beetje tussen het oosten en het zuiden in. Ja, die huizen daar zijn, zijn, zijn zo krakkemikkerig en ze hebben daar natuurlijk wel leidingen. Maar gewoon van het een op het andere moment... heb je ook gewoon helemaal geen water meer dan, dan, dan, dan wordt er ergens een gemeente gezegd van nou, nu stopt we even het water op een of andere reden. Ja. ja, dan heb je gewoon geen water meer. En dan, dan, dan, dan, dan pas besef je eigenlijk wat water met je doet. Wat, wat, wat deed het met jou dat jij het niet had... daar in onbeperkte hoeveelheden? Ja, dat is een... Uh, als ik daar nog aan terugdenk... dan krijg ik nog een beetje, uh, een, beetje een raar gevoel. Dat, dat is zoiets zo van... Ja, dat zijn wij natuurlijk helemaal niet gewend... hier in Nederland. En in een word je daar dus mee geconfronteerd... dat je gewoon geen water hebt. En dan, dan zoals bij de... Uh, meest kleine dingetjes, dan moet je dan denken... oh ja, we hebben geen water. En dan dan blijkt juist uh, dat als het zo heel erg vanzelfsprekend is... en je hebt het niet, dat het een hele, ja, vaardige is. Dus ja, dat heeft het mij al een hele diepe indruk achtergelaten... ook, ook uh, toen ik, uh, ja, die hier was uh, in Nederland. Maar, maar hoe doe je dat? Want uh, hoe spaar je zo dat je maar met vijf liter water toe kan? Nou, op het moment dat uh, de water wordt afgesloten door, door uh, redenen, uh, ik heb dat nooit eigenlijk gevraagd, want ja, Russisch is niet echt mijn beste taal. En mijn vriendin die, die sprak dan uh, wel Engels, maar ook een beetje gebrekkig Engels, dus niet vloeiend. Uh, ik heb nooit geweten waarom ze dat uh, gedaan hebben, misschien om het schoon te maken. Ja, wat je dan gaat doen, ze hebben daar geen auto's, ja, ze hebben daar ook praktisch geen fietsen. Nou, ik had ook zelf niet mijn auto bij me. Dus wat doe je dan? Dan ga je dus verderop in het dorpje, dat is ongeveer uh, 5, 5, 6 kilometer lopen, dan ga je naar, ga je naar de plaatselijke winkel en dan haal je daar 1 of 2 liter water. Ja. Maar dat water, dat is daar veel duurder dan, dan uh, maar zeggen, de gebruikelijke dingen die je daar gaan kopen. Um, wij betalen toen de tijd voor 1 liter water, omgerekend 1,40 euro veertig. Hmm. Een uh, fles vodka, even ter vergelijking, die kost 90 euro cent. <laughs> Ja, ja dat dus ja. is zo krom. En, en uh, uh, ja, je hebt ook van die grote, uh, hoe noem je het, dingen? Van die uh, blauwe jerrycans, weet je wel? Van die doorzichtige. Nou, en die gaat dus vullen met vijf liter water. Nou, en daarmee mag je dat doen. Dus dan kom je thuis in zo'n familie uh, waar pa en ma is en, en, en zij dan. Ja, en dan is het vechten om die vijf liter water. Dus ja, als jij gewoon de viertal erover gaat poetsen, dan zou je het toch zouden gaan moeten doen. Ja, laat ja, staan, douchen is natuurlijk helemaal uitgesloten, maar heel voorzichtig een beetje wassen. Veel verder kom je niet. Dan hadden we oké, dan doet de watervoorziening het wel weer. Maar dat water daar kan je dus niet drinken zoals hier uit de kraan. Dus als je koffie zet, is het geen probleem. Omdat dan uh, de meeste bacteriën, uh, als je het water gaat koken, ja, ja, die, uh, die uh, zijn dan weg. Maar gewoon puur water drinken, als het, uh, dus is het ook in de zomer vrij warm Dan uh, ga ik er 35, 36 tegen de Dat als je graag water wil drinken, zou je het echt in de winkel moeten gaan halen tegen een hele hoge prijs. Dus Hoe lang echt... waren jullie samen steeds in, in, in Oekraïne? Nou, dat uh, zal ik je vertellen? Uh, uh, ze, zij was uh, uh, vrij jong, althans vrij jong. Ik ben dan 42, zij was eind 20. En uh, voor uh, uh, de Oekraïense meisjes om die naar nou hierin uh, te halen met een visa is, is heel erg moeilijk. Ik heb het wel geprobeerd. Maar uiteindelijk is de relatie ook uh, ja, op de klippen gelopen. Ja, maar om die ja. reden? Omdat die verblijfsvergunning niet rondkwam? Onder andere, ja, kijk, ik, ik, uh, ik kan daar niet werken. En ik, ik heb ook gezien om daar te gaan wonen in, in echt pure armoede. Ik heb, ik heb er echt pure armoede gezien. En, en uh, ja, ja uh, ik denk, als je een toekomst wil bouwen, dan moet je dat door gewoon doen in je eigen land. En, en uh, okay. ja, helaas is dat uh, wel over. Maar ja, het is niet alles. Dank voor je verhaal, Ron. Graag gedaan Frank, ik weet nog een goede uitzending. Oké, okay, dankjewel. Okay. Heel, heel mooi dat je belt op 0800-1121 Dat is het telefoonnummer van KS Ons gratis nummer 0800-1121. Um, als je nou eens toe zou moeten met, uh, laten we zeggen, vijf liter water per dag. Dat is voor heel veel mensen uh, in elders in de wereld is dat, uh, een vrij normale hoeveelheid. Heb je dat ooit meegemaakt? En, en zo ja, hoe ging je daarmee om? Of als je er nooit mee te maken hebt gehad, hoe zou je dat dan doen? Bel ons op 0800-1121. Stuur een mail, kaaseloenen, at ncv.nl. Twitteren kan, hashtag kazelune, Of uh, at Dumosh, kan alle twee. Um, en dan bereik je ons op dit nummer. En dit is dit programma. Uh, Berry, goedenacht. Ja, met uh, Berry de Brinker. Dag. Ik heb het heel erg lang meegemaakt dat ik het met uh, weinig water moest doen. Toen ik in Amsterdam ging studeren, uh, in 1964. Mm -hmm. toen heb ik uh, een aaneenschakeling van kamers gehad waar nooit water was. Uh, eerst op het president en pensoen toen zat ik op een zolderkamer. En toen zat ik in een andere kamer, afgekaan het plein. En toen zat ik op een woonboot in het uh, nieuwe grachtje. Oh, de Rustenburgstraat. Nou, ik heb vijf jaar lang uh, kamers gehad waar geen water was. Maar dat was gewoon pure pech of was dat vrij gebruikelijk toen? Nee, dat was gewoon, de, ja, de meeste kamers hadden geen uh, water. Überhaupt en, niet? Of, überhaupt of maar af en toe? Niet, nee, sowieso niet. Dus op geen van die kamers waar ik zat was water. En uh, in, in sommige plekken uh, zat, er, uh, zat je zo ver weg van. Uh, moest je zoveel trappen oplopen naar de hospita om daar je, je jerrycan te vullen. Um, dat je dus eens per twee dagen ging om, om je jerrycan bij te vullen voor het water. Waar vulde je bij? Bij de hospitaal. Vroeger waren de woningen voor studenten. Dat waren kamers bij hospita's en... Uh, uh, soms zat je op de verdieping waar de hospita wonen, maar meestal zat je op een zolderkamertje. Ik dus ook. En uh, uh, ik zat op het presentijnpantoon op een kamertje direct onder het dak, niet geïsoleerd. Dus het was zomers verschrikkelijk heet en winters heel erg koud: <laughs> <Ja>. <laughs> geen water, en geen afvoer, helemaal niks. En. Uh, uh, ja, omdat je niet uh, voortdurend die mevrouw wilde lastigvallen. Want als, als jongeling uh, snapt hij ook wel dat die mevrouw haar privacy uh, nodig had. Dus dan verzon je iets uh, om niet al te vaak om water te uh, hoeven bedelen. G ja. maar, maar, maar hoe deed je dat met wassen dan? Uh, nou, ik sportte veel. Dus uh, uh, ik deed toen een, een atletiek... Uh, en ik zat op de, veel op de Olympiaplein, daar, daar kon je je douchen na sporten. En uh, zwinders zat ik op de ijsbaan, maar daar waren de douchefaciliteiten heel slecht. En um, uh, nou ja, sowieso douchen je en wassen je vroeger minder dan je tegenwoordig doet. Elke dag douchen, dat is uh, nu heel gebruikelijk, maar dat was toen niet zo. Want dat was eens per. Volgens mij was de gewoonte toen uh, eens per week. Ja. Je had ook badhuizen in Amsterdam. Uh, kon je dus uh, die waren er heel veel. En, was de, de meeste huizen in die tijd die hadden helemaal geen douche. Ja, je, en, bij... en dan had je per week had je een badhuis en <lacht> dan kon je dus douchen. Daar zaten mensen echt niet elke elke week in. Uh, eens per week dus. Ja, ja, ja, je kan je bijna niet voorstellen dat het nog maar zo kort geleden is. Hè? Dat nu, nu wat wij heel normaal vinden, ook überhaupt trouwens dat er water uit de kraan stroomt... en nog warm water ook, um, dat het nog maar heel kort geleden is. Ja, dat is wat hebben. Nou, ik ben er erg bewust van, want ook in, in, uh, ook in vakanties... Uh, uh, ik, ik heb een enorme voorliefde voor vakanties in, in, in koude landen, zoals Noorwegen. Daar ben ik heel veel geweest. Maar, nou, ik ben een keer met een gezin uh, en uh, uh, nou, uh, hebben we een tocht gemaakt van twee weken door Lapland. En daar is echt heel veel water. En het water is heel erg schoon, je kunt het drinken. Maar dan zit je daar op een kampeerplekje. En uh, dan zoek je net zo lang tot je een plekje kunt vinden waar je uh, je tentje op kunt zetten. En uh, zo dicht mogelijk bij een rivier, maar het is toch altijd nog wel, uh, wat zal, zal het zijn, 10, 20 meter van de uh, van, van, de, ...van de rivier af en het is hartstikke koud. Uh -huh. En uh, nou, wat je dus doet is, me, uh, je neemt dus jerry ken, uh, van die, opla, neemt van die uh, flexibele jerrycannetjes mee... Uh -huh. ...en je denkt er heel erg lang over na voordat je besluit om weer nieuw water te halen... ...want het is hartstikke koud. En dan leef je op een dag als je aan het koken bent, met een gezin van, van vier, leef je van uh, twee liter water... Hoe is het helemaal zo mogelijk, hè? Maar goed... Maar het en... kan. En, en, en het geeft een enorme kick. Dat dat het kan. Ja, ja, ja. Dat, dat, maar dat is voltooid verleden tijd, dit soort tochten naar een barre orde? Nou ja, ik ben nu, uh, ik ben nu 65. Dus uh, ik, uh, ik ga het misschien nog wel een keer doen. Maar uh, uh, ik moet erover nadenken. ja. Mag, mag en, mag ik zeggen... Maar ik, ik, ik vind het heel erg leuk om te doen. Uh, ik heb ik... het nog vijf jaar geleden gedaan. Uh, mag ik zeggen, Berry dat jij een ongelooflijk jonge stem hebt? Oh, ja, dat kan. Ja, daar uh, had ik vroeger heel veel last van, want dan werd je altijd uh, jonger geschat dan je was. Dan vond je het dan vervelend en nu is het... Uh, uh, nee, maar goed, ik, ik ben 65 en ik heb, ik heb uh, heel, veel, heel veel van dat soort barre tochten gemaakt. En uh, als je dan uh, op weg ging en je moest uh, uh, twee weken je eigen eten meenemen, maar ook je eigen brandstof, dan was je bijzonder zuinig. Uh, met uh, brandstof en, en, en ook met water, dus. Ja. En uh, nou, ik, ik mag haast zeggen dat ik het geleerd heb op mijn studentenkamers. <laughs> da Dank voor dit verhaal, dankjewel. En een hele prettige nacht toch? Dankjewel, Berry. Ja, goede uitzending. Dag, dag. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Um, heeft u wel eens met heel weinig water per dag uh, toegemoeten? En hoe was dat dan? Hoe gingen we daarmee om? Ons gratis nummer is 0800 1121. Mevrouw van Schijk, goedenacht. Goedendag. Uh, ik behaal met wat de, de voorgangers, uh, op deze meneer zei. Vroeger had je wat bad, uh, badhuizen. Uh, ik ben uh, 71. Mm -hmm. En uh, badhuizen, we heel weinig water, hadden, we. Dat gebruikten we ook. We hadden ook geen douche, we hadden geen. Uh, Eigenlijk geen uh, grijze. En uh, ik doe nog steeds zuinig met water. Uh, ik vind. Er uh, wordt enorm veel water gebruikt. Maar tegenwoordig is het smorgens roes, s'middags roes als het kan. En als het kan, s'avonds ook nog een keer douzen. Ja. Nou, dat was gewoon niet zo. Maar ik begrijp uit uw woordkeuze, dat meen ik op te maken. dat u wat we nu doen ook wel een beetje overdreven vindt. Ik vind het heel overdreven. Ik ben heel ernstig ziek. Ik heb zorg om me heen. Maar ik ga niet iedere dag douzen. Want in verzorgingsthuizen, in verpleeghuizen doen ze de mensen ook niet iedere dag douzen. Het is helemaal niet nodig. Ja, maar. is niet nodig. Maar, maar, Het uh... is dus water verbrassen. Ik heb, uh, ik heb op de binnenvaart gewaren. Ik heb op de zeevaart gewaren. Binnenvaart uh, hadden we een tankje. Van 7500 liter. Daar moesten we drie maanden mee doen. Zo. Echt. Dat deden we water uit de Rijn pakken. Of uit de Maas pakken. En daar deden we onze was mee. Ik ben opgegroeid met de wasketel op het gras. En dan werd het met een steelpannetje eruit gehaald. En dat deed mijn broertjes en mijn zusjes wassen, Want ik kwam uit een groot gezin. Ja, maar in het, in het eerste uur was Roelof Kruisje te gast, de directeur van uh, Waternet. En dat ging ook onder andere over het water waar u het ook over heeft. Van de ja. Rijn bijvoorbeeld. Ja. Dat is heel lange tijd heel vies geweest. Ja, dat is een heel tijd lang vies geweest. Maar dat zetten we eruit. En dat bleef dan de hele nacht staan. En er werd een drap zakte naar beneden. En dan schepte ik het van boven af. En dan kon je de was mee wassen. En toilet doorspoelen. Ja toch? Ja, nee, want, want alles had niet bijzonder. Wat... We waren ingeboren. We hebben drie maanden ingeboren gelegen in de Rijn. Ja, met IJs. Ja. In de jaren vijftig. Okay. Ik ben al een oud mensje. <laughs> Voor jullie dan hoor. Ik ja, ben niet <laughs> oud hoor. Ik ben nog pit hoor. Gelukkig maar. Gelukkig Ik ben maar. nog erg pit hoor. Ik doe al alles mee. Ja, maar, maar goed, het feit, het feit dat, dat de was uh, en die kleren kwamen daar natuurlijk weer uit. Maar er zaten ook allerlei stoffen nog in die niet naar de bodem zonken. En maar die gewoon... we, we, we kookten ze op, hè. want we hadden een, een, een gas van een brisiet, kolenvoornuis in, in het schip. Ja? En daar zetten we de waskit op. Ah ja. Wij moesten werken, joh. Wij moesten met de oude was, wasplank beschopen, onze, onze vingertjes kapot. Ja. En dat is nog niet zo lang geleden, hè. Nee, in, fe in feite is dat nog heel kort geleden dat allemaal. nog heel kort. Ik ga u wat vertellen. Ik schaam me er niks voor. voor de eerste was misschien, kreeg ik in 1965, In 1975. Tweedehands nog wel liefst. Schaam me er niks voor, jongens. Echt niet. We doen er veel te veel weg. We, we kunnen het hergebruiken. Ik doe op zo'n blik kaarten, kerstkaarten. recyclen. Dat vind ik prachtig, mensen. Ik ben zwaar he? en die kippen hartstikke ziek. Maar, maar, maar hoe recycelt u dan Want, uh, met kerstkaarten? Oh, die, haal, die knip ik door de midden. En dan heb ik een schaartje bij, bij Zeeman vandaan. Dat de, hebben uh, bepaalde uh, bochtjes. En dan knip ik het zo om. En dan plak ik op, op, op, uh, op, op een A4'tje. Een gekleurd A4'tje, zoals die ergens in de aanbieding is. Dan haal ik heel stapeltje door de mensen aan. Nou, en dan zo augustus, september, maak ik een mooie kerstkaart. Want jongens, perfect. De mensen zijn er knettergek mee. Toppie. Ja, maar u, u, u vindt dat wij ook met water op die manier om zouden moeten gaan? Ja, echt wel. Ik ben heel blij. Ik uh, heb zeer ernstige. ik ga het even uitleggen, zeer ernstig, een ja. Hartproblemen van alles. Ik uh, ga maar niet alles opnoemen. Ik heb nog nu nog 20% zicht. Dan gaan ze wel voor helpen. Hoop ik, over vier maanden ja. Dan kan ik weer verder. Maar wat, ik heb nu een puffer. Ik had eerst een machine waar ik aan moest. moesten die puffen uitgespoeld worden. Vier, vijf, zes keer per dag. Ja. Maar nu heb ik een handpuff en hoeft dat niet meer. Dus ik hoef die puffen niet met het verschil, maar alweer water. Ja, het is ja. zonde. Ja. Het is gewoon zonde. Ik vind het wel mooi, hoor, hoe u daarmee bezig bent. En, en ook het verhaal wat u daarmee vertelt. Ja, ik, ik, ik, ik begrijp het. En zeg ik, echt, meneer, ik meen het echt serieus. We denken allemaal, we gaan ruiken. We gaan ruiken, nou. Ik vraag altijd aan al mijn mensen, ruik ik? Weet je wel, ruiken nee. mijn kleding of ruiken? Ze is helemaal niet. Okay. Heb je ruikt gewoon niet. Of een vrouwwipje, je ruikt gewoon niet. Ja. Je kan makkelijk je toetje wassen. Hè? En je onder je armen wassen. En desnoods je onderlijf wassen. En je hoeft niet zoveel water te gebruiken. Je ah. hoeft niet iedere dag te douchen. Meesten nee. doet het niet. We zijn mee opgegroeid met één keer per week. U heeft het punt gemaakt. Ik wil u hartelijk danken. Dank u wel, mevrouw Van Schaik. Dank okay. u voor het bellen. Succes ermee. Dank u wel. Dag. Ik vind het een fijn programma. Dank u, dat vind ik ook fijn om te horen. Okay. Dank u wel. Ja. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Ons gratis nummer heeft u wel eens met, uh, met, laten we zeggen, een liter of vijf per dag toegemoeten. En uh, hoe was dat dan vervolgens? 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna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 Breathe the air and blink in the light. My last night on earth, I pay a high. So we s o n what you don't have now. Uh, Noah and the Whale. Uh, het liedje heet Life Goes On. Uh, wat een zo grappig is. Lina Kleibink die twittert. Uh, daar hebben we die plaat weer. Die zo lijkt op het liedje waar ik een heel klein stukje nu van wil laten horen. Hiervan. Ja, wat is het? Dit <laughs> is een jaren 80 hit van Paul Young. Love of the Common People. Ja, nou ja, Noah en de Will hebben blijkbaar heel goed, heel goed geluisterd. Of misschien is het gewoon wel toeval, maar het is inderdaad wel een opmerkelijke gelijkenis. Goed, we hebben het over water en over uh, watergebruik. Wij uh, verbruiken hier in Nederland gemiddeld 126 liter water per persoon, schoon drinkwater per persoon per dag. Uh, mijn vraag aan u is, heeft u wel eens met 5 liter water... of iets wat daar aardig op lijkt, per dag uh, rond moeten komen? En uh, hoe was dat dan eigenlijk? 0800 1121 is ons telefoonnummer. Vanuit Oostenrijk heb ik Marco aan de lijn. Marco, goedenacht. Goedenacht. Marco van der Voorleg, goedenacht. Ja, goedendag. Heb jij wel eens met uh, weinig water uh, rond moeten komen? Ja, ja. Nou, niet zo dramatisch, maar als je geen water hebt, dan word je wel uh, ja, met je neus even op de feiten gedrukt. Ik, had, uh, ik, werk, ik werkte en woonde destijds in Egypte, dat was een paar jaar geleden. Yeah. En daar zijn de huizen niet voorzien van waterleidingen, dus dat was sowieso al eventjes wennen. Uh, daar zit gewoon een bassin onder het huis en dat wordt dan eens in de zoveel tijd gevuld. Wat deed je in Egypte? Ik was uh, daar uh, duikinstructeur. Oké. Okay. In Sjaar-Masjeik. In Maar ja. dat water, dat bassin, werd af en toe gevuld met regenwater of op een andere manier? Dat was, dat was wel gewoon water van het, waterleidingbedrijf, of van het waterbedrijf. Het was overigens geen drinkwater, dus ik was wel gewend om daar niet van te drinken. Maar ja, je doet daar je was, je plas, je doucht daarmee. Uh, en op een gegeven moment was uh, ja, de, de pomp kapot. En de levering van het water was nou ook niet heel erg stipt altijd. Dus... Uh, maar nou, vo voornamelijk uh, van toen de pomp kapot was, ja, dan was er helemaal geen water meer. In het begin kon je nog met een emmertje in die put, ja, uh, yeah, naar het toilet gaan. Maar ja, yeah, wassen en, uh, en afwassen, al dat soort dingen, dat was, uh, dat was niet meer mogelijk. Maar Marco, als je zegt, onder het huis zat een bassin, dan denk ik aan een gigantisch zwembad. Nou, het was gewoon een, een, een waterreservoir. Dat is echt dat is geen bassin, maar uh, een waterreservoir. En, en hoe groot, wat voor orde, orde groot heb je dan over? een paar honderd liter in, denk ik. Ja. En, en dat ja. waterleidingbedrijf, dat, dat leverde dan af en toe en dan liep die, pomp, die, die put weer vol? Ja, die liep uh, regel... Ze kwamen in principe regelmatig langs, de ene keer wat, uh, wat frequenter dan de andere keer, maar uh, dat werd in principe weer dat bijgehouden of doorgegeven aan de, uh, door de Oké. Okay. Uh, ja, op een gegeven moment was die put half, uh, die was al half leeg. En uh, ja, als, uh, als de elektrische pomp het ook niet meer doet, dan komt er dus ook niks meer uit de kranen en ook niks meer uit de douche. Ja. En dan wordt het wel heel vervelend. Maar een centraal waterleidingnet wat naar alle huizen gaat, dat bestaat daar niet? Nee, het is in, uh, waar, ik, uh, waar ik heb gewoond niet. Nee. In Cairo zal dat, zal dat waarschijnlijk wel anders zijn. Maar ik kan me voorstellen dat duikinstructeurs niet de vieste mensen van Nederland zijn, zeg maar. Uh, of van Egypte zijn. <laughs> nee, op zich niet. Maar um, ja, als je gaat zwemmen in de Noordzee bijvoorbeeld... Uh, dan douche je uh, daarna toch ook wel even graag om het zout af te spoelen... Uh, de Rode Zee is nog um, ja, uh, een stuk zouter als, uh, als de Noordzee. Dus ja, dan is het toch wel heel fijn als je je eventjes kunt, uh, kunt afspoelen. Ja, en als je dat niet kunt, wat dan? Ja, dan ga je naar uh, alternatieven zoeken. Je, je, je werkt uh, bij andere duikcentra's of op resorts, En dan ga je uh, eventjes tussen de gasten proberen... dan uh, ergens een douche eventjes te gebruiken. Ja, een beetje creatief zijn. Maar ja, goed... Uh, ik was al wel gewend om gewoon water uit flessen te kopen. Dat was dan natuurlijk wel gewoon beschikbaar. Je kon gewoon naar de supermarkt gaan, dus je bleef hele dagen met water heen en weer zeulen. Maar om nou met een fles spa de toilet leeg te spoelen, dat is ook nogal decadent. Dus dat deed je dan. Ja, ja. Oké, lang heeft dat geduurd al met al, voordat je de periode dat jij bij Incharm of zat? zat? Ja, in totaal heb ik dan een kleine twee jaar gewerkt. En de periode dat we echt geen water hadden, dat was, uh, ja wat zal het zijn, een week of drie? Drie, ja, bijna vier weken toch wel. Ja. Okay. En we zaten met allemaal vrijgezelle duikinstructeurs, allemaal mannen. Dus het was daar, uh, het, ja, het was daar al niet, uh, niet, niet heel erg schoon. Ah, ja, nee, maar dan, dan snap ik die uh, hotel uh, ja. ook iets beter als je zo'n vrijgezelle man hebt. Ik... <laughs> Dank voor het bellen, Marco. Graag gedaan. Dank Gaan je wel, een hele prettige nacht nog. Dank je wel. Dank je. Maria Kooijman, goedenacht. Goedenacht. Uh, ik geniet van je programma en ik heb weinig te melden. Ik heb nooit met weinig water gezeten. Maar één boodschap is me altijd bijgebleven: van het simplistisch verbond van uh, Kees Verkoten. Ja. Yeah. Die, die vertelde in een van die uitzendingen toen: van, uh, Mens, als je nou toch je tanden poetst, doe dan je de kraan dicht. Gewoon van poetsen en als je spoelen moet, dan weet je maan. Dat scheelt zomaar 20 liter water. En dat ben ik nooit vergeten. Iedere keer als ik mijn tandenborstel gebruik, dan denk ik van, oh, gaan dicht. En pas spoelen moet, zet ik hem weer aan. En voor de rest ben ik waarschijnlijk best ver erg ruig. Maar ja, tandenpoetsen. doe ik goed, ja. volgens mij. Ja, ja, maar u heeft, u heeft dus inderdaad het advies van Simplistisch Verbond uh, opgevolgd? Ja, helemaal. En, en op een andere manier, bent u zuinig met water? Uh, ik denk best wel, redelijk. Maar niet overdreven. En wat betekent dat? Nou, dat ik zomersmorgens uh, vijf tot tien minuten kan douchen. Oh ja. Ja, in tegenstelling tot die mevrouw die vindt dat je met een washandje. Dat kan ook best wel, weet ik zeker. Maar ik vind het gewoon zo lekker. Ja. Maar met dan bespaar ik. Oké. Okay. Dank, dank voor uw telefoontje. Ja, heel graag dank gedaan. Dank u wel. En een hele prettige nacht. u uit. Ja hoor, dank u wel. Dank u wel. 0800-1121 is het telefoonnummer van uh, Kazeluna. Dat op ons kunt bereiken. Als u wel eens uh, met uh, een hele kleine hoeveelheid water heeft uh, rond moeten komen. Mevrouw Boegwold, goedenacht. Ja, ja, Dag. Ja, ik euh, wou eens vertellen. Ik heb op kostschool gezeten vroeger. Op een meisjeskostschool. En daar kregen wij maximaal drie liter water per dag. Maar daar moest je echt alles mee doen. In een lampetkan, zo ouderwet, met zo'n grote kom erbij. Ja? Yeah. En dan ging je naar je chambret toe. Het was een Frans, uh, Franse voor in Nederland. Maar in je chambret, dat was dan een houten afgezette stukje wat je had... met een gordijntje ervoor, met een wasknijper. En daar kon je dan achter wassen. Maar ik moest alleen als je je haar was... dan kreeg je drie liter en anders kreeg je twee liter per dag... En dan moest je echt afmeten. Je moest er alles van doen. Als je, je wel de drinkkast warm was, dat moest daarvan. Moest je bekertjes achterhouden voor tandenpoetsen. Alles, alles moest je van die drie liter doen, want er waren nergens waterleidingen. Er waren nergens kranen. Niet op de wc-douchen hadden ze daar niet. Wat hadden ze toen niet? Maar waar kwam het water dan vandaan? Dat bij, op de, alleen op de, op de slaapzaal, waar dus vijftig meisjes slaapten... Daar, um, daar was dus een waterleiding. En ja. dat werd door een non-keurig in die lampetkamer gedaan. werd werd keer gecontroleerd of er wel 2 liter in zat. En dan ging je heel blij met je 2 liter naar je chambret. En dan moest je echt alles afmeten en doen en heel goed nadenken en rekenen. En soms maakten we er hele studies van om daar die dag mee door te komen. Maar u, u zei niet met z'n allen elke dag uh, dat u haar wilde wassen? Dat krijg je niet voor elkaar. En zeker toen niet. Nee hoor. Dat ging, de, dat ging niet op. Dat was één keer per week. was dat, oh, dat was het maximum? Ja, dat was het maximum. Maar gegeven dat er dan toch een waterleiding was in één in zaal. Ja, een waterleiding, ja. Dan, was, was het dan, dan, dan een soort flauwe plagerij dat, dat jullie nee, maar zo weinig kregen? niet de soberheid, hè? De, de, de, um, ja, de katholieke geloof was vroeger zo. Hoe sober je leefde, hoe beter het was. En uh, dat waren wij er niet mee eens, maar dat gebeurde wel. Ja. En uh, het was best een kost voor ook waar je best wat geld voor moest betalen. Dus aan de ene kant is dat heel schizofrene, dat vragen ze dan wel. Maar aan de andere kant was de behoefte, ding, alles wat je kreeg, wat je nodig had, was heel minimaal. Ja. Want drie liter is echt niet veel maximaal. Het is echt heel weinig. Wat heeft dat met, met uw watergebruik in de rest van uw leven gedaan? Nou, ik heb het altijd bij me gehouden. Ik hoorde net ook iemand erop reageren. Ik ben altijd zuinig met water. Ik zeg het nu tegen mijn kleinkinderen. Doe die kraan is dicht ja klaar, weet je wel. Altijd, altijd doe ik het heel afgemeten. Nog steeds. Daar heb ik wel overgehouden ervan. Want, want een, ja. uh, een bad vol laten stromen of heel lang onder de douche staan... dat krijgt u niet ah, over Nee, dat, dat doe ik niet heel lang. Heel, ik doe het kort. Heel kort. Ah ja. En ook in, in, de, in de keuken, hè? daar wordt heel veel, of, of, daar heb ik ook bij Greenpeace gewerkt, dus daar krijg je nog eens een extra dingen mee natuurlijk. Maar, um... Wat deed u daar bij Greenpeace? Nou, bij Greenpeace heb ik uh, onder andere wateronderzoek gedaan, dat is toevallig, dat ik eens aan denk, in Arnhem. En uh, dat was heel leuk en heel interessant werk. Het was nog in die begintijd dat alles nog heel experimenteel was. En, en, en wat voor wateronderzoek heeft u gedaan? Uh, nou, we hebben gewoon het, het bodemwater en rivieren. Overal moesten we monsters van halen en dan onderzoeken. En, was, en, was het... Bacteriën en hoe het eruit zag en hoe het was en zo. Een hele heel, heel, heel, heel grote rapport moest je daarvan schrijven. Ja, maar wat was het water inderdaad er zo uh, beroerd aan toe? Nee, dat viel best mee. Want ik hoorde net over de Rijn. Wij hebben toch ook onderzoek in de Rijn gedaan. En dan praat ik dus van hoe oud was ik? 30, ik ben nu 70. 40 jaar geleden. Toen was het best wel redelijk. Maar er is een periode geweest dat de Rijn heel slecht was hè, met water. Ja, ja. Daarvoor en daarna uh, is, dat, uh, is dat weer goed gekomen. Ja, wat, wat... Maar het ging mij, het was echt ontzettend meten en ik weet nog wel dat we met 50 giebelende meiden op zo'n zaal zaten en aan de andere kant, je was allemaal jong, allemaal voor het eerst ongesteld en zo. Het was niet af en toe fris op de zaal. Ja, ja. Nee, dat vond ik echt soms, een, ja dat vond ik niet prettig. Ik begrijp het en het heeft uh, blijkbaar ook uh, een groot uh, gevolg gehad uh, uh, in, in het vervolg van uw leven als het gaat ja. om uh, hoe je ja, met dat gaat. hou je bij je. En je hebt het vijf jaar meegemaakt en dat hou je toch bij je. Hartelijk dank voor het bellen. Ja, goed. Tot de zin. Dag maar, Bovans. Leuk Dank u wel, dag. Tot ziens, dag. Ik lees er even een mailtje voor van uh, Hassan, de helper die schrijft. Ik heb nog wat tips om het zuiniger met water om te gaan. Uh, Tanden poetsen onder het douchen is uh, uh, een tip die hij ons uh, schrijft op uh, kazeluna.ncv.nl. Uh, een regenton kopen om de planten water te geven in de zomer. Een zuinige douchekop aanschaffen. Baksteen in de spoelbak. En als je het bad vult, er eerst in gaan liggen. Want dan lijkt hij voller het bad dan wel te verstaan. We hebben dus over omgaan met heel weinig water. Daarover praten we in dit uur. Wil je meepraten? Bel ons of mail ons? We gaan de muziek draaien van een van de grote talenten van dit moment. Eh, Eefje de Visser. Eefje heet ze, onlangs af zijn draaihoud hier in Hilversum. Geplaagd door geluidsproblemen was het toch een prachtig concert. Hartslag heet het liedje. Ik hou mijn hart vast met jou in mijn armen. Je bent een charmeur. Je houdt de deur voor me open en schuift mijn stoel aan. Ik mag jouw jas aan. Wanneer het regent, je voelt als een wa armen. teken. Zo eentje waar je niet op.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 het liedje Hartslag. We hebben het over eh, water en watergebruik. Als je nou eens met vijf liter water per dag eh, toe zou moeten... hoe zou dat eruitzien? Marian, goedenacht. Ja, goedenacht met Marian. Nou, dat vind ik erg moeilijk, vijf liter. Ja? Ja. Ik kom uit een gezin van elf kinderen... en wij hadden thuis een hele grote regenton... en daar deed mijn moeder de was in. Ja... Niet in de regendom. <laughs> maar ze schepte dat water. in haar wasmachine. En dat werd verwarmd. Of in ieder geval. vroeger deed je dat dan op het gas. Nee. Ze had een kolenvernuisje in de keuken staan. Mm -hmm. En daar werd er was in opgekookt. In de, van de regenwater. Want water was. Het is nu duur. Maar het was vroeger ook duur. Dus dat werd. ja, heel zuinig gebruikt. Maar het water werd gebruikt om de was te doen. Ja. Um, dat werd gekookt. Uh, daarna ging de was erin. Uh, maar hoe ging het met, met, met jullie wassen? Nou, ik moet je zeggen... Wij, mijn vader was tegelzetter metselaar. Wij hadden al heel vroeg een badkamer. En er was een kinderbadje in. En er was een groot bad in. Maar we gingen ook... Toen, wat ik me dus kan herinneren... Ik was toen een jaar of acht, denk ik. Ik ben van 43. ging. Ik vond het ook heel spannend om naar het badhuis te gaan. Ja, mm -hmm. en dat badhuis was dus in onze straat. Want dat vond ik alleen maar leuk om dat een keer mee te maken. Maar voor de rest... Maar terwijl je wij... een bad hadden. Wij hadden een bad. Ja, en toch het badhuis was leuker. Ja, dat vond ik. Ja. ja, je bent... Als kind wil je alles ontdekken, dus... En dan had je een klok daar en dan was geloof ik iets van nou, 20 minuten en dan kon je je dan douchen en, en uh, wassen. En maar hoe dat... werkt dat in zo'n badhuis? Je kreeg 20 minuten de tijd en dan moest je ophoepelen? Oh, ja, ja, ja, en dan werd er geklopt van het is tijd en je moet weg. Ja? Maar daarna is, zijn die baden dus uit onze badkamer gesloopt en er is dus een douchecel van gemaakt. Want mijn broer die was loodgieter. Nou ja, een pa was metselaar dus. En die douche is daar eigenlijk nog steeds met wat nu weer modern is. Wit met een zwart stripje. Oh ja. En dat vind ik eigenlijk zo leuk omdat, ja, als ik mijn zus woont nog in het ouderlijke huis. En dan zeg ik wil, wat heb je toch een mooie badkamer? <laughs> ja. En het is gewoon weer retro, hè? <laughs> ja. Maar ik ben. Uh, Afgelopen zondag ben ik dus naar de sauna geweest. Ja, en dan wordt er heel veel water gebruikt. Ja, in de sauna. In de sauna. Het is... Ja, ik vind het altijd zo luxe. Om dat één of twee keer per jaar mee te maken. Want anders is het niet luxe meer. Maar daar geniet ik volop van. Ja, maar ja? Het, het, het is superleuk toch ook zo'n sauna. Ja, het is heerlijk. Maar... Ja, ik, ik ga ook douchen iedere dag en ik heb een campingdouche, want mijn gijzer slaat uit als die te heet wordt. Dus ik zeg altijd, jongens, je moet er een muntje in doen, want anders sta je op de koude straal. Maar in ieder geval, ja, water, je moet er zo zuinig mee zijn. Ja. En dat ben ik ook. En dat heb ik eigenlijk van thuis uit meegekregen. Ja. Ja. Nou, ik, ik, vind het een, uh, ik vind het een prachtig verhaal. Dank ervoor, Marjan. Ja, dankjewel en een goede nacht nog. Dankjewel, Dank Doeg. voor het bellen. Dank. Ja. Dag. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna. Hans, nacht Hallo, met Hans uit Leeuwarden. Hallo. Ja, ik ben uit het frisse Friesland verhuisd. Ik heb jaren op een woonschip in Amsterdam-Noord gewoond, Schellingwoude. Mm -hmm. En toen ging ik een keer met een vriendin op vakantie naar Brugge. En toen kwam ik terug. Was alles bevroren. Mijn planten, mijn watertankje van 600 liter. Dus ik denk, ja, wat nu? Maar ik werkte ook in Noord. En dat was een, een soort. In huiswerk teken ik toen. En er was een groot lichtbad. Dus daar zat ik iedere ochtend in. Met mijn uh, Donald Ducky. Ja. En dat was heerlijk. En het vroor ook overdag zelfs. En alles was. De hele weg was uh, met ijs bedekt. Dan tankte ik een, een, een vaatje van uh, 10 liter. Stopte ik in mijn fietstas, warm water. En dan kwam ik thuis en dan was het net koud. Ja. En dan pakte ik een tijltje op een handdoekje en dan stond ik me daar te poedelen. <laughs> dus dat was, nou ik, ja, toen ik dat deed, vond ik dat, ja prima. Ik denk, ja, ik ben gered en uh, koken deed ik er ook nog mee. En het was ook zo dat Swinders het toilet bevroor. Want ik had geen kachel in mijn machinekamer. Dus dan hakte je buiten een wak in het ijs... Terwijl 100 meter verder er was de schaatsvereniging Schelling Wouden was aan het schaatsen met André Hazes muziek. En dat, dat, dat vulde ik mooi op met takjes. En daar tapte ik mijn water uit voor mijn wc'tje. Oké, okay. maar, maar jouw watertank die was bevroren en die bleef bevroren. Nee, jij ja, in het schip bevroren. verder wel, wel stookte. Ja, nou ik stookte boven in de roef, maar beneden in de machinekamer nog niet. Dat ben ik later wel gaan doen. Want toen werd ik wat meer technischer en wat ouder en wat banger. Maar als je pas zo'n schip koopt, dan denk je, oh, wat kan mij gebeuren? Ja. Ik kwam terug en mijn hele plant ging erbij en dat soort dingen. Ja. En, en, en, en het tankje was dat was maar 600 liter, was bevroren. En de olie was op, dan ging ik over het ijs-dieselolie halen voor mijn kacheltje. Nou, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Ik ben nu aan het futten in, in Leeuwarden. Maar... Eh, als ik nu zo op terugkijk, dan denk ik, goh, wat een sterke verhaal heb ik meegemaakt. <laughs> of misschien niet sterk genoeg, maar dus het gaat niet over Egypte of buitenland. Daar hebben ze echt tekorten. Maar ik vond het altijd wel leuk, hoor. Maar hoe lang heeft het geduurd? Hè? Want het is één winter gebeurd. Nou, het was gebeurd. een winter van 79, 80, geloof ik, zo'n beetje. Ja. En dat duurde drie maanden, hoor. Het was ook overdag ook bevroren en sneeuw, hè. Dat er een dik pak sneeuw lag en de hele dijk moest ik overheen hobbelen met een fietsje. Maar ja, dan ben je nog jong en goed, wat kan je nou gebeuren, hè? Ja, nou ja, ik, vond, ik vond het altijd heel leuk. En later hè, ben ik in het ruim van het schip gewonnen, had ik een, een oude wijntank van 6 kuub. Nou, en dat was natuurlijk fantastisch hè, met een douche. Dus toen ben ik mijn schip gaan verbeteren en zo. Maar in het begin was het lekker primitief, joh. Ja, ja. Dus ik ken het wel een beetje. Ik vind, het, ik vind het wel leuk, ja. Dit was ook de laatste keer dat je dit soort ontberingen moest meemaken? Ja hoor, ik heb, daarna heb ik alles, een centrale verwarming aangelegd... en toen lekker olie erin. en uh, toen, toen ik pas op het schip woonde, was dieselolie nog 30 cent een liter. Kijk, kom daar nu maar eens om. Schippersolie, hè, dat was een beetje gesubsidieerd net als boerenolie, die de diesel. Rode diesel? Ja, dat kon je niet... Ik had een buurman die liep iedere ochtend heel vroeg met een tankie stiekem naar zijn auto. En die vulde daar zijn autootje mee... Ja. En dat heeft hij jaren gedaan en iedereen zag hem lopen. En dacht: van ja, natuurlijk, die stopt daar hè? verkeerde kleur diesel in zijn autootje. Maar dat soort dingen. Het is... Nou, die rode diesel, dat, dat is alleen maar voor, uh, voor de echte beroepsvaart tegenwoordig, toch? Ja, nou, wij, wij mochten er wel mee varen. Wij mochten er mee stoken met die rode diesel. En ook mee naar de werfvaart in Zandam. Dat was uh, 20 kilometer of zo. Maar heel Nederland door, dat, dat mocht toen al niet meer. Hè? Dan had je een aparte tank nodig voor de diesel die dus zwaarder belast was. Ja. Maar ik heb het nooit koud gehad, hoor. Dus, uh... goedkope diesel of niet? Dank, dank voor het... Ja, dus dat is mijn verhaal. Ik heb ook een sterk verhaal over de Amsterdamse badhuizen. Daar had ik een vriendin ooit. En het Manningsbad die had de sterkste straal van Amsterdam. Hè? Alle badhuizen heb ik daar gezien. Javaplein, noem maar op, waar nu de, de, het Amsterdamse ooievaartjes bier gebrouwen wordt. Heb ik ook gestaan. Dan ging ik tussen mijn werk door even naar de douche toen ik nog geen douze op mijn schip had. Hè? Mm -hmm. En het kostte toen twee... Uh, het kostte één gulden, geloof ik. En het werd gesubsidieerd door de gemeente. Dus de echte prijs was twee of drie gulden. Dus de gemeente Amsterdam betaalde dat. En dan kon je lekker met z'n tweeën een En dan ook na een bepaalde tijd was het klop, klop. En dan moest je stoppen. Ja. Dus we stonden lekker met z'n tweeën... konden we voor diezelfde prijs in één hok. Hè? <laughs> dat zal een gezellige bedoeling zijn geweest. Eh, en, en dan zocht je de hardste straal uit. Nou, het was zo, dat hele niks bad, die had de hardste straal, dat deed gewoon pijn op je knar. Dat is echt, ik weet niet of die badhuizen nu nog zijn, ik, ik kom er al lang niet meer, maar ik was toen, ja, ik was bekend met badhuizen, Dus zat ik altijd, en uh, heel andere tijd is nu. En ik ben nu nog redelijk zuinig met water, hoor, maar niet dat ik uh, de kraan dichtbijt als ik mijn tanden poets. Ik begrijp het. -dank, dus, voor, dank voor jouw verhaal. In, dank water voor... Is, in Friesland is zoveel fris water, dat, dat kan niet op, joh. Precies. Nou ja, uiteindelijk kan het ook dan op. Maar... Dus dat zijn mijn uh, sterke verhalen, maar waar gebeurt het? Hans, dank. Ja, graag gedaan. En de naar de toch? Radio. Ik Je... heb hem wel uitgezet, maar. Uh... Voor de gelegenheid weer aangezet, begrijp ik. Heel goed. Leuk. Nee, hij staat nog steeds uit. <laughs> oh, nou, zet okay. maar zo weer aan. Dank, dank. Dag voor... Mark. Hoi, ja, Frank. Hoi. Maaike, goedennacht. Ja, goedendag. Ja, ik heb het wel met minder dan vijf liter gedaan per dag. Ja. Maar dat was wel een hele leuke ervaring. Ik ben toen achttien uh, dagen uh, in de woestijn geweest en daar sliepen we ook. Woestijn waar? De woestijn helemaal in het zuiden van Algerije, het ja. puntje van Algerije. En dan gingen we achttien dagen met vijf toureks gingen we de woestijn in. Sorry, sliep... met vijf wat? Tuareks. Wat is dat? dat de, de, een toerek is dus de bevolking daar. Oké. Okay. Dat zijn de woestijnmensen. En uh, we waren met tien man. En we sliepen ook buiten. En we kregen twee liter water per dag mee. En daar moest je het mee doen. Ja. En dat was ook te doen? Um, nou, ja, je moest een beetje kiezen, hè? Want uh, je kreeg geen drinkwater... Kijk, je moest ermee drinken, je moest ermee wassen en dat was het. Maar in de woestijn eh, drink ja. je toch alleen al twee liter water? Nee, nee, dat doe je niet. We gingen gelukkig eh, eind februari, dus het was het voorjaar. Het was ook werkelijk meer dan beeldschoon. Die woestijn is het mooiste landschap wat er bestaat. En eh, je hebt eigenlijk... Er eh, bloeide soms ineens een boom midden in die woestijn. Je wist niet wat je zag. En dan kregen we twee grote, zo'n zo liter uh, van, zo'n colafles, weet je wel? Zo'n van twee yeah. liter. En daar kregen we dus water van. En daar moest je het mee doen. Dus als je je wilde wassen, nou, dan, dan gebruikte je dat voor wassen. Maar, maar hoe warm of hoe koud was het dan in, de, in het voorjaar in uh, Tunesië? Het, het was, um, nou, wat zal ik zeggen, 24, 25 graden. Oh, oké. Okay. Zeg maar Hollandse zomertemperatuur. Ja. Ja, en, en s'nachts was het wel koud. We sliepen buiten. Dan moest je een plekje. iedere keer een nieuwe plek in de woestijn. En dan moest je. Kreeg je van hun kreeg je een soort van. uitrolmatras. Uh, en daar kon je een rits van open doen. En je had zelf je. je de zak van, van, van de warmte. En dan koos je een plekje uit. En dan kwam de, de opperbaas die kwam kijken of dat wel een goed plekje was. En daar sliep je dan s'nachts. Maar. Prachtig, hè? Die hemel is ook zoiets moois daar. Waarom, waarom is dat de, de mooiste plek op aarde, die woestijn daar? Ja, uh, al die kleuren. Die prachtige kleuren. Het is niet alleen maar geel woestijnzand. Het is rood, het is geel, het is oranje. Het is... Uh, ja, en dan die vormen allemaal. Je mocht ook niet weglopen, want je loopt een kant uit... en je kent de weg niet... En als je teruggaat, herken je het niet meer. Dus dat was altijd heel moeilijk. Dat, je mocht een heel klein stukje lopen. En dan werd je teruggeroepen, als het ware. Dan zeiden ze van, nee, nee, nee, nee, terugkomen, terugkomen. Ja, maar dat betekende gewoon letterlijk niet, niet het eerstvolgende zandduin over. Nee, nee, nee. Ja, dat kon je wel gezamenlijk doen. En we gingen met auto's, maar dan werd je een keer uitgeladen. En dan gingen we weer kijken. Maar het is de, de mooiste belevenis van mijn leven geweest. Ja. Hoe kwam u daar verzeild eigenlijk? Ja, ik had een, een blaadje gelezen van... en ik wilde altijd als een keertje naar de woestijn toe. En ik had een blaadje gelezen van een mevrouw die dit soort dingen regelde. En uh, toen zei een vriendin van mij... God, zullen we dat eens doen? Ik zei, nou, ik wil dat wel doen. Maar uh, een andere bijkomstigheid was... wij zijn de laatste geweest op die reis. Want um, kan jij je het uh, verhaal herinneren van... Die Duitse groep die daar toen gekidnapt is. Ja. Nou, wij Hoe hebben. Hoe heet die verzetsgroep, hè? Poly, poly, ja, dat weet ik niet. Polifinario. Nee, ja. ja, zoiets, Polisario. En um, onze gids had ook een geweer. Later, uh, zeiden wij, oh, nou, snappen we dat hij soms nu en dan wat nerveus was, deze Ahmed. Maar um, die groep die is toen een half jaar gekidnapt. En oh, okay. één vrouw is zelfs daaraan overleden. Ja, ja. Goh, nou, maar goed dat u dat achteraf hoorde en niet uh, ter ja. plekken wist. Dan loop je toch de uit door die prachtige woestijn. Ja, nou ja, later hoorde ik dus van mijn familie dat ik nooit meer weg mocht zonder hun toestemming. <laughs> <Okay>. <laughs> Want ik deed altijd zulke stoute dingen. Hoe oud en was u toen? God, dit is uh, acht jaar geleden. Ja, dit is acht jaar geleden geweest, ongeveer in 2002. En hoe oud was u toen? Ik ben nu, ik word nu 71. Dus. Oh. <laughs> <laughs> voor je familie moet je het hebben. Ik wil u hartelijk familie? danken voor je verhaal. Ik heb ja. nog één beller even aan het woord laten. Okay, en dat moet kunnen. Door, Dank u wel, dag. Iris, goed, goede nacht Iris. Hallo. Want jij stuurt een mailtje, want jij bent op weg. Ik ben op weg met mijn bus naar Rome. En overdag ben ik aan het lopen en... Uh, ik hoor mezelf in de echo, dus heel vervelend praten. Kan daar wat aan gedaan? Wij doen even een uiterste poging om er wat aan te doen. Je bent met een bus onderweg, uh, overdag loop je, zeg je. En die bus, die, ja. die loopt dan vanzelf achter je aan? Nee, dat mocht ik willen. Ik ben de hele dag mijn best aan het doen om te lopen. En dan, uh, uh, dan heb ik kilometer 25, 30 afgelegd. En dan neem ik het openbaar vervoer. En als het me dat lukt, dan ben ik met een half uur weer terug. Oh, dat is ingewikkeld verplaatsen. plaatsen. Dan, en dan zet je je bus een stuk verderop? En dan zet ik mijn bus verderop waar ik gebleven ben. En dan uh, ga ik weer verder lopen. Maar goed, dat is, dat is het, Rome, het lopen naar Rome verhaal. Maar als je het hebt over... Maar wacht even, waar, waarom doe je dat? Ja. Ik wil naar Rome lopen, laten we daarop houden. Oké. Okay. Het is gewoon een moment in mijn leven dat ik dat graag wil. Oké. Okay. En in die bus, uh, daar, daar is gebrek aan alles neem ik aan. Want dat is een klein ding. Nou, ik vind het nog een behoorlijk grote bus, alleen het is, het is een heel klein huisje, je, wat je meeneemt. En maar uh, ik, ik heb er alles in. Ik heb er zelfs een heel klein toiletje in en ik heb er stromend water in. Maar uh, ik, ik gebruik het nauwelijks. Ik heb een paar flessen met water en daar vul ik het mee. En daar doe ik het mee. En hoe kom je aan het water? Dat neem ik onderweg. Uh, waar ik, als, ik, als ik ergens ben, dan probeer ik die flessen water te vullen. En uh, nou, daar leef ik van. Ja, en, en hoeveel water heb jij dan per dag nodig? Nou, een fles of drie. Dat is drie keer een liter? De anderhalve liter. Drie keer ja. anderhalve liter, daar, daar red je ja, mee. Daar red ik het makkelijk mee. Makkelijk zelfs? Ja, ik kan gewoon... ja, Als je je kopje met het water gewoon even omspoelt... en het dan pas uh, weer een heel klein beetje water in doen... Om, om er koffie mee te maken. Ja. Je hebt gewoon niet zoveel nodig. Maar je, je drinkt er mee en, en je was jezelf er ook mee? Ik was mezelf ermee. mee, ik doe de afwas er mee. Want jij ik kan water hergebruiken. Uh, ja, de, de, maar... Uh, Die het niet meteen doorspoelen is dan kunstig... Uh, yeah. Maar kan je, je kan moeilijk in het water waarmee je jezelf was uh, je kopjes dus gemaakt toch? Nee, dat gebeurt ook dus niet. Ja, nou ja, ik kan het zo moeilijk uitleggen, maar ik doe het ermee. En, maar in, in, in jouw um, uh, kampeerbus, daar, daar zit wel een watertank in, zei je net. Daar zit een watertank in, maar die heb ik één keer gevuld. En die vul ik gewoon alle dagen bij met, met, met, twee, drie liter, nee, met twee, drie flessen. Maar die watertank kan op zich meer bevatten? Die zou meer, ja, die kan meer bevatten, maar ik, ik ben er gewoon heel zuinig mee. En ik ben nu ja, tien dagen onderweg... En uh, op die manier hou ik hem gevuld en ik ben er gewoon heel zuinig mee. Waar ben je nu? Ik ben nu in oh hem. Ik, ik verplaats die bus elke keer. hem is bij Forde. Oh, Oké. Okay. Dus je, je moet nog wel een stukje, zou ik maar zeggen. Ja, ik, moet, ik, kom, ik kom uit Schagen. Mm -hmm. En ik ben dus nu sto, zo ver gekomen. Ik ben naar Enschede gelopen en nu uh, dus ben ik naar het net zuiden aan het zakken. Ja. En, en wat is de planning? Wanneer wil je in Rome aankomen? Ik heb geen planning. Wanneer denk ik je in Rome aan te komen? Ik denk dat het een maand of drie, vier gaat duren. Ik wens je nog een uh, hele mooie tocht, Iris. Ja, dankjewel. En, en dank dat je belde, dankjewel. En dat je ons ja. mailde, dankjewel. Graag Dag. Doeg. Dag. We zijn uh, bijna het einde gekomen van uh, twee uur Casa Luna. Ik spreek het antwoordapparaat uh, nog voor morgen nog even in. Dit is de voicemail van Casa Luna. Klaas Frank hier. Je hebt twee gasten, de historici Ronald Kroesen en Sjoerd Keulen. Ze hebben de leiders van de afgelopen tachtig jaar met historische bril bekeken. Ze hebben verschillende leiders typen en stijlen gevonden die bij die tijd pasten waarin ze leefden. En al deze informatie komt samen in het boek De Leiderschapscarrousel dat woensdag gepresenteerd wordt. Wat ik nou benieuwd naar ben, wie van jullie twee, Ronald en Sjoerd, was tijdens het schrijven van dit boek De Leider? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We gaan de kaarsen uitblazen. We gaan de boel opruimen hier. En de boel klaarzetten voor een nog steeds wakker Nederland. Dat is wat u zometeen meteen kunt horen op deze zender Radio 1. Wat mij betreft nog een hele prettige nacht. En dank voor het luisteren. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.